Oud-minister Ruding is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie De Wit volgende week hoort. Over een paar weken komen onder andere oud-premier Balkenende en oud-minister Bos aan bod. De commissie heeft eerder de oorzaken van de kredietcrisis onderzocht. Dat was een gewoon parlementair onderzoek. De commissie doet nu in een enquête onderzoek naar de maatregelen die de staat destijds heeft genomen. En dan gaat het bijvoorbeeld om de overname van ABN AMRO en de steun aan ING, SNS Reaal en Egon. Volgens commissievoorzitter De Wit zijn de problemen actueel. Vragen die in 2008 en 2009 uh, zich voordeden, zien wij ook nu. Vandaar dat de lessen die wij trekken en willen trekken uit ons onderzoek... niet alleen voor de toekomst van belang zijn, maar ook voor nu. De openbare verhoren van de enquêtecommissie duurden vijf weken. Behalve politici worden ook bankiers, toezichthouders en ambtenaren gehoord.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 In de loop van de dag wordt de bewolking dikker en in de avond kan er wat regen vallen. En met gemiddeld 16 graden wordt het opnieuw zeer zacht. Aan de BVK informatie. Er staat ongeveer 60 kilometer file. Dat is normaal op dit tijdstip op woensdag. De meeste files staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. De files die opvallen op de A4 Amsterdam-Den Haag staat voor Zoete Woude, 5 kilometer. En op de A4 bij Den Haag is richting Delft een ongeluk gebeurd. Tussen Zoete Woude en Rijswijk Centrum staat daardoor 5 kilometer file.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 Zo bent u als werkgever verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden. De gevolgen van een bedrijfsongeval zijn groot voor het slachtoffer, de collega's en uzelf. Voor komproblemen kijk op wetgoedzit.nl. Dit is Radio 1 VPRO. Villa VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op deze zender Radio 1. En voordat wij beginnen aan ons buitenlandpanel, u hoorde het net al in het nieuws... Rijk de Gooier is op 85-jarige leeftijd overleden. Alles kunner, hij was komiek, hij was zanger, hij was avonturier... een gezellige cafégast en hij was ook filmacteur. En over die laatste hoedanigheid van hem ga ik even praten met Huip Stam. Hij is oud-filmcriticus van de Volkskrant. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Rijk de Gooijer als filmacteur. Als ik eh, alleen dat zeg, wat is dan het eerste wat er in jou opkomt? Behalve die gekke kalf die je uit het raam gooide. Ja, dan, dan denk ik aan een carrière van 50 jaar ongeveer. Vijftig? Vijftig, ja. Zo, dat is ik langer dan dat... ik me had gerealiseerd. Eh? Dat ik is langer dat... dan ik me had gerealiseerd. Ja, hij... Uh... Ja, hij, hij speelde in de jaren zestig al in in in, in Amsterdam... en in dat soort uh, uh, pogingen tot, uh, tot politie- en actiefilms. En mm -hmm. uh, naakt over de schutting niet te vergeten. Van Wieners Ferdinandersen? Van Ferdinanders, uh, ja, uh, ja, het is ongelooflijk. Ja, ik, ik schrok toen ik het hoorde, maar ja, het, het hoeft je ook allemaal niet te verbazen... Okay. Uh, op die leeftijd. En, uh, nee, natuurlijk. Uh, hij heeft... Uh, Laten we zeggen, hij heeft zijn, zijn tijd goed besteed in ieder geval. Dat heeft hij zeker. Er werden in het nieuws al een aantal films genoemd. Jij noemt nu naakt over de schutting. Had niet mogen ontbreken. De inbrekersoldaat van Oranje, De avende. Uh, was, was hij veelzijdig als filmacteur? Of kon hij dat niet uiten omdat hij altijd eenzelfde soort rol opgeplakt kreeg? Nou, dat kon hij wel uit hoor, want hij was zeer veelzijdig. Uh, mm. In die films van Frans Wijs later weet uh, dat ook wel dat hij wel heel veel in zijn mars had. Ja, hij... Hij had gewoon een groot talent voor, uh, voor filmacteur, hij heeft weliswaar wel opleiding genoten in, in Berlijn, uh, meen ik. Uh, ja. um, maar verder was de man van, van de ervaring, van de praktijk, van de timing, hij had het natuurlijk allemaal geleerd uh, in het theater ook en, en, en kijk, als je, als je uh, talent hebt voor humor, dan, uh, dan heb je talent voor timing en dan, uh, ja, dan weet je hoe je dat moet doen uh, ja. op een set. Ja. En was, uh, uh, hoe vond je hem in zijn televisieseries, want we hebben het nu over de speelfilms, maar hij was natuurlijk ook onmiskenbaar geweldig als, als, als Fred Schuit in voor- en tegen De Nederlandse Archie Bunker werd hij genoemd. Ja, vond dat, je dat, ook zo, vond jij dat net zo goed? Ja, ik, daar kwam hij heel goed uh, uit de verre, vond ik. Want dat, dat was wel heel dicht bij, uh, bij, bij het imago wat hij had van, van uh, de norsige man, de practical joker uh, op iedereen commentaar. Uh, en, en, en altijd goed voor een... Uh, van een geestige one-liner. Nou, leek het meest op hemzelf. Die leek misschien... ja, dat is natuurlijk altijd bedriegelijk hè, bij, bij acteurs. Ja. Uh, maar goed, dat, dat denken we dan graag. Oké. Okay. Huip Stam, oud-filmcriticus van de Volkskrant. Hartelijk dank voor jouw eerste reactie. Bij het bericht van het overlijden van Rijk de Gooier. Dank je wel. Ja. Tot je dienst. Het lijkt me een mooie dag voor alle uh, jongens die geboren worden vandaag... om Rijk genoemd te worden. Uh. <laughs> bij naam. deze. Een goed plan. Dank je wel. Uh, Oké. Okay. Huipstam. En zoals ik al zei, ons buitenlandpanel gaan wij mee verder. In de studio in Den Haag, ver weg van ons, jammer genoeg, zit Wim van Eekelen. Dag meneer van Ekelen, goedemiddag. Goedemiddag. Oud-minister van Defensie, daar ga ik met de hele riedel. Oud-staatssecretaris hm. Europese Zaken en oud-secretaris-generaal van de West-Europese Unie. Dat was een, een, een, de militaire organisatie, samen, militaire samenwerking. Die is pas begin dit jaar opgeheven, hè, die Unie. Inderdaad, jij ja, ja. mij. Ik ben bij de laatste zitting van de WEU-assemblee geweest als spreker. Ja, juist. En, Een beetje en, nostalgisch. Dat kan ik me voorstellen. En waarom opgeheven? Uh, omdat eigenlijk in de Europese Unie daar niet zozeer meer behoefte aan is. De Europese Unie heeft dat het, het verdrag van Maastricht... ook de defensiepolitiek uh, mee meegenomen. Eerst hadden ze al wel buitenlands beleid... maar mm -hmm. nu dus ook meer veiligheids- en defensiebeleid. Mm, nou nog economisch beleid, maar daar komen we over te spreken. Chris Klep zit hier in de studio, militair historicus, hartelijk welkom. En nog steeds mijn gast hier, Henk Schulten, Noorthold, sinoloog en zakenman... Laten we uh, het even hebben over actuele zaken. Het akkoord, het moeizaam bereikte akkoord over de aanpak van de eurocrisis. Het is echt koud een week oud. Of Papandreou uh, van Griekenland legt er alweer een bom onder door helemaal vanuit het niets te melden. Dat hij het eerst dus even per referendum aan zijn volk wil voorleggen. En iedereen voelt zich eigenlijk enorm overvallen. En daarom wilde ik het daar eens over hebben. Internationale organisaties zoals de Europese Unie, maar ook de NAVO bijvoorbeeld. Die kunnen echt alleen maar werken bij de gratie van intern vertrouwen. Die systemen zijn gebaseerd op vertrouwen. En dat lijkt nu juist op dit moment helemaal zoek. Christ Klep. Ja, als historicus valt je natuurlijk onmiddellijk de parallel op met het oude Griekenland. Hè? Dat uh, wat Papandreou nu doet, eigenlijk een terugkeer is naar uh, wat ooit begonnen is als de ultieme vorm van democratie. Dat is de, uh, de volksstemming. Uh, uh, ja, Ten tweede, als je vraagt naar een verklaring... zou mijn eerste reactie zijn... iets wat heel vaak voorkomt uh, in dit soort politiek natuurlijk... en wat volgens mij de afgelopen maanden ook al heel vaak is voorgekomen... is tijd winnen. Ik denk dat Papandreou nu echt aan het tijd winnen is. Mm -hmm. Ik vond uh, vanmorgen een vrij plausibele verklaring in een van de kranten... die zei van uh, wat Papandreou nu waarschijnlijk aan het doen is... is uh, de boel op scherp zetten. Uh, of wel de vraag of dat referendum er nu wel of niet komt. Er zullen in ieder geval wel nieuwe verkiezingen komen dan in Griekenland. Gezien de positie van, uh, van Papandreou die uh, sterk verzwakt is. Hij hoopt dan misschien op een soort caretaker-regering. Uh, uh -huh. Dat is een, een technocratische regering van nationale eenheid. En dat zal hem die paar maanden speling geven... om hele strenge maatregelen door te voeren... zonder dat hij voor, daarvoor echte politieke partijen... Uh, aansprakelijk hoeft te maar, stellen. meneer Van Ekelen, dat kan zo zijn. Hè? Deze, deze analyse van Chris Klep, dat klinkt heel logisch. Maar dan nog even terug naar dat vertrouwen. Hij kan dit doen voor zichzelf. En het is voor het democratische gehalte van Griekenland... misschien hartstikke leuk. Maar hij schaamt, beschaamt natuurlijk wel het vertrouwen... van zijn collega's in Europa. Die hij gezegd heeft, nou jongens, prachtig. Dat akkoord is er. Goeiedag. Ik uh, ga nu naar huis. Ja. En daar roept hij ineens dit. Nee, volledig. En dat kan dus ook niet. En dat zullen we ook niet, uh, niet moeten accepteren. Kijk, volgens mij is Papandreou erg in de knel gekomen... omdat er zo enorm veel verzet tegen het pakket komt... en tegen verdere bezuinigingen. De oppositie committeert zich helemaal niet. Die zegt dat hij overal tegen is. Overigens is meneer Samaras volgens mij nog veel erger dan meneer Papandreou. Uh, maar dat tussen haakjes. Uh, en uh, hij probeert hiermee dus de oppositie eigenlijk... een beetje ja, voor, voor, uh, voor het feit te stellen van... Mm -hmm. wat gaan jullie nou doen? Ga je het nou verwerpen? Uh, dan komen we helemaal in de puree... Uh, of uh, uh, doen jullie toch op een of andere manier mee... en dat zou dan inderdaad kunnen leiden tot een regering van nationale eenheid. Maar, wanneer, maar dat zie wanneer, ik niet, hoor. wanneer knapt het touwtje nou eens als het gaat over dat vertrouwen... N niet dat ik dat wil, het is gewoon een oprechte vraag... Uh, uh, dat de andere Europese landen zeggen... Ja, er, er valt gewoon met jullie, G Griekenland, geen afspraak ja. te maken... en uh, als, nogmaals, als er geen wederzijds vertrouwen is... dan moet je me ophouden met samen te werken. Dat gevaar ja. dreigt toch? Enorm. Maar we hebben natuurlijk eigenlijk al, heel, al jarenlang heel weinig vertrouwen in Griekenland. Hè. Griekenland is eigenlijk onder valse voorwaarden eerst de Europese Unie binnengekomen en vervolgens de eurozone. Dus er is best reden toe. En... Uh, er werd net even aan het oude Griekenland gerefereerd. Ik herinner me van het gymnasium, de spreuk. Wantrouw de Grieken zelfs wanneer ze met geschenken komen. So. Ja. Dat ja. maakt het allemaal niet... Ja. Wat zei jij, Henk? Vergilius. Ja. Ja. Um, op dit moment... Dit is even puur de eurocrisis en puur de, de Griekse crisis. Uh, de G20-landen zijn... Uh, een aantal, althans, van hen is al bij elkaar in Cannes. Maandag begint daar... Is die al begonnen? Nee, maandag begint daar de, de top... Um, daar zit China ook bij, Henk Schulten-Noortholt. Ja. Dat is niet alleen een Europese aangelegenheid, daar zit China ook bij. Nou, als je het nou hebt over vertrouwen... China heeft al een keer voorzichtig met de vinger gezwaaid van Europa. Europa, jullie moeten nu echt eens haast maken. Zo, de, hoe zit het überhaupt met het vertrouwen tussen China en, en het oude Europa? Ja, dat, dat... Heb ik het even dus niet nu over de mensenrechten, maar als het gaat om, nee, om, om, Chinese... om zaken. Nou, Chinese leiders zou je kunnen betitelen als hele goede geopolitieke strategen, maar ook als hele gewiekste beleggers. En wat opvalt de laatste week in hun commentaar in de Chinese pers... Eh, omdat hè, vanuit Europa geluiden komen... kunnen jullie eh, onze obligaties kopen of in het noodfonds geld steken. De, de, het hoofdcommentaar is eigenlijk... Ja, Europa moet eerst eigen huis op orde krijgen. Dus de laatste ontwikkelingen zullen niet bijdragen... aan, eh, aan het gevoel dat dat inmiddels is gebeurd. Nee. Nee. Meneer van Ekelen? Nee, inderdaad. Ik zat uh, afgelopen vrijdag naast een bankier... een Chinese bankier die was meegekomen met die delegatie van de Chinese Eerste Kamer hier in Den Haag. Mm -hmm. En toen vroeg ik ook aan hem... dat was dus nog voordat papa André over het referendum had gehad. Ik zei, wat vind je eigenlijk van dit pakket? Ja. En toen zei ik, vind er niks. Uh, de enige manier om uh, voor ons uh, te kunnen meedoen... is als het Internationaal Monetaire Fonds uh, daarbij een rol krijgt. En dat begrijp ik ook wel. Want dan kan China in dat IMF zelf grotere invloed krijgen... wat ze in het verleden niet gehad hebben... Maar wat ze in de toekomst ongetwijfeld uh, verdienen. Kist klep. Ja, we, we hoeven natuurlijk niet alleen naar het oosten te kijken, hoe interessant het daar ook is, maar ook naar het westen, vind ik, uh, mm -hmm. allerlei interessante ontwikkelingen plaatsvinden. Uh, kijk. Als je toch naar de commenta commentaren kijkt vanuit de anglo saxische wereld... Uh, vanuit het IMF, voor zover je dat Amerikaans kunt noemen... Uh, dan zie je toch dat er steeds meer op, gewe op wordt gewezen... dat er een structurele weeffout zit in het systeem... zoals ja. Europa dat heeft, uh, heeft opgebouwd. Uh, denk bijvoorbeeld aan de analyse van Stieklits... Uh, die onlangs is verschenen, die eigenlijk zegt van... oké, okay, als je die Unie had gehouden tot een kleine club... van min of meer coherente landen... en dan heb je toch meestal over het Benelux, uh, Frankrijk, Duitsland... Uh, misschien uh, Oostenrijk erbij... dan zouden dit soort problemen niet ontstaan zijn. En de echte problemen, het trefwoord van... Vandaag vertrouwen. Ja. Uh, op het moment dat uh, die Unie werd uitgebreid... met de Zuid-Europese en de Oost-Europese landen... toen begonnen eigenlijk de problemen pas. En dat heeft natuurlijk gewoon te maken met de samenhang van het systeem. Uh, he heel simpel, uh, op het moment dat ik meer exporteer... verdien ik ook meer geld. Maar ik moet dan ook een gedeelte van dat geld weer vrijmaken... voor de andere landen, omdat zij die spullen moeten kopen... Mm -hmm. waarvan zij meer moeten importeren. Dus het hele systeem is gebaseerd op wederzijdse afhankelijkheid... en van wederzijds vertrouwen. En heel veel Amerikaanse commentatoren zeggen nu natuurlijk... Kijk, in Amerika met onze staten hebben we dat zo geregeld... dat we één overkoepelend financieel systeem hebben... waarbij één instantie uh, verantwoordelijk is voor alles. Europa heeft dat niet. Europa heeft niet één instantie die uh, nou eens met de vuist op tafel kan slaan... en kan zeggen van zo gaan we dat doen. Mm -hmm. Meneer Van Ekenen, dus is dat zo inderdaad met die ja. uitbreiding van de Unie... dat er ook allerlei landen bij zijn gekomen... zonder dat er een echt goed stelsel was... en dat die landen dus ook gedacht kunnen hebben... wij kunnen Europa gewoon goed voor onszelf gebruiken... maar er moet niet tegenover staan dat wij ook iets terug moeten doen. Maar dat is een beetje... Wat jij zegt, Christ. Dat nou, het ja, ben een, ik beetje, helemaal een ik beetje. Ik een zeg beetje. het wat ja. simpeler. Ja, ja. Nou, maar ik ben het ook niet helemaal mee eens. Kijk, Europa heeft de Europese integratie. dat is een enorme factor van stabiliteit binnen ons continent. Daar zijn we nog niet zo vreselijk lang mee bezig. In vergelijking met Amerika, wat al 200 jaar of meer jaren de dollar heeft. vind ik wel een beetje makkelijk. Mm. Uh, we zijn begonnen met het uh, systeem van. Met, met het verdrag van Maastricht hè, in 1991, euh, te komen met de euro. Nou, daar zijn we nou dus twintig jaar, hij is nog niet eens zo lang echt uh, in werking uh, mee bezig. Uh, er zijn inderdaad problemen, maar om te zeggen dat dan nou weeffouten zijn, dat bestrijdt. Kijk, we hebben te weinig controle gehad. Dat wordt, denk ik, met de laatste week en die oplossing daar, wordt dat uh, verbeterd. Kijk eens even wat er gebeurd is na de crisis van 2008. Ierland is er eigenlijk bovenop, dankzij enorme besparingen. Eh, Portugal hoor je heel weinig over. Eh, Spanje ondanks een enorme werkloosheid, is bezig orde op zaken te stellen. En zelfs Italië met al zijn problemen en de idiote Berlusconi verdient toch nog genoeg om zijn rente te kunnen betalen. U betaalden. bent een van de weinige optimisten die ik de laatste dagen heb gesproken. hoor. Ja, moet ik ja, ja maar je moet je ook niet in de Ure laten praten, met name niet door al die Angelsaksische commentatoren. Als je de Engelse pers leest, zelfs de Financial Times, wat ik de beste kant van de wereld vind, mm. is, is, is heel sceptisch over Europa en de euro. En de Amerikanen die begrijpen het, geloof ik, ook niet helemaal. Uh, uh, uh, uh, en die hebben bovendien zelf enorme problemen. Kijk eens naar Engeland. Hè? Het begrotingstekort in Engeland is net zo groot als in Griekenland. Mm -hmm. Maar goed, dan zeggen we, ja, maar die Engelsen, nou ja... Ze hebben de grote financiële sector... die het overigens ook niet zo goed meer doet. Dus die komen er misschien nog wel bovenop. Laten we nog eens heel even, even Europa... Uh, heel even laten voor wat het is. Of misschien ook niet. Maar dat is mijn vraag. Denk je dat, uh, Eng Schulte dat Amerika en China steeds meer tot elkaar zich zullen richten... als zij het vertrouwen in het goed... uiteindelijk goed, echt goed gaan werken, functioneren van Europa... als ze dat niet terugkrijgen of, in, of überhaupt niet krijgen? Nou. Ze dan zeggen, laat dat maar voor wat het is. En uh, wij gaan ons als het gaat om economie, om handel op elkaar richten. Dat is sowieso een trend, hoor. die, die zich uh, inzette voordat deze crisis zich voordeed. In, in een mm -hmm. recent interview met Kissinger, de NRC, die zegt hij ook uh, mm -hmm. van... ja, uh, eerst was de elite aan de oostkust, was de Atlantisch gericht. Dus er was ook een natuurlijke neiging om naar Europa te kijken. Dat was dan Washington, New York. Precies, daar, ja. en nu gaat het meer naar het westen. En uh, Obama heeft ook gezegd in die aantrad... Dit, uh, de, ik ben de eerste president van de Pacific Century. Er mm -hmm. gaat ook steeds meer handel en investeringen over de Pacific. Um, maar ja, ik denk niet dat je Europa weg moet cijferen. Zeker niet vanuit uh, Chinese, uh, mm -hmm. het Chinese perspectief. Het is nog een veel grotere exportmarkt voor ze, de EU als geheel dan Amerika dat is. Ja. En ze hebben ook meer vertrouwen in, toch in de externe positie... de externe betalingsbalans van Europa dan van, uh, dan Jawel, van Amerika. Dat vertrouwen is er nog wel. Dat onderzoek. is er wel, ja. ja dat ja. wordt ook gezegd. Ze zeggen, waar uh, als, die, als we goede garanties krijgen, willen we best wat geld erin steken. Mag ik tegen Gulte ja, Dortel nog iets, uh, iets zeggen? mag u dat. Ik heb met heel veel de belangstelling naar zijn... Uh, Inleiding over de boeken uh, geluisterd. Mm -hmm. Ik heb zelf ook het boek van Kissinger gelezen. Over China, ja. Uh, wat mij daarin zo opvalt is dat Kissinger van het begin af aan uh, zich heeft verdiept in Deng Xiaoping. En dus in zijn uh, discussies voortdurend probeert zich te verplaatsen in zijn gedachtegang. Dat vind ik de ideale diplomaat. Je moet proberen te begrijpen waarom. De tegenstander doet wat hij doet. Okay. En in de tweede plaats, wat ik ook briljant vond, is dat hij probeerde de, de Chinezen nooit voor verrassingen te plaatsen. He, ze altijd van tevoren te informeren. Nou, niet, nog, niet misschien 100%, maar toch, we gaan dit of dat doen. Dit is en... geheel in tegenstelling tot meneer Papandreou. <laughs> Precies, die Precies. Ja. maar dat, daardoor krijg je wel vertrouwen. Precies. Chris Klep? Ja, het, wat dat betreft, ik bedoel... Uh, uh, Kissinger had nooit zijn hele hoge pet op van de Europeanen. Uh, die ja. vond hij natuurlijk veel te, veel te verdeeld. Ik geloof dat de, de staatsman die hij het meest respecteerde... dat dat uh, Adenauer en de Goal uh, zo'n beetje uh, ja, ja. zijn geweest. Het zegt natuurlijk ook wel iets van beeld dat de Amerikanen hebben van de huidige transatlantische uh, relaties, denk ik. Uh, er werd net al even gezegd, hè, de, de, de Pacific Century uh, uh, zit er aan te komen. Het zal niet zo'n vaart lopen, denk ik, simpelweg omdat de Europese en de Amerikaanse systemen ook fiscaal gewoon zo ontzettend met elkaar verweven zijn mm -hmm. dat dat voorlopig niet onmogelijk is. En er speelt nu een tweede vraag. Ik, ik hoop dat jullie daar niet voor de pauze al uh, over op zijn ingegaan, maar uh, dat de vraag uiteindelijk natuurlijk toch gaat spelen welke rol China in de toekomstige uh, economische uh, wereld gaat spelen. Zeker. Het zal zich nu nu het ook lid is van de World Trade Organization natuurlijk aanzienlijk moeten gaan hervormen... en aanzienlijk uh, moeten gaan liberaliseren, denk ik, uh, op een aantal markten... om dat mogelijk te maken Henk? met alle mogelijke binnenlandse gevolgen uh, van dien. Ik Henk? denk dat dat de grote vraag is voor en China. Ja, daar ben ik het wel mee eens met die analyse. Uh, overigens wordt China wel steeds belangrijk, ook voor Europa. Hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, China is nu de grootste exportmarkt voor, voor Duitsland. Wat te noemen, maar dan... die, die veranderingen, die, dus... die, vooral die binnenlandse uh, uh, veranderingen waar, waar Chris Klepp op doelt. Daar zal China ja. natuurlijk ook mee ook Nee, nee aan Precies. Moeten. En dat is, uh, om maar even op dunk terug te komen weer, als ik als mag. Hè. Want ja, die heeft natuurlijk een hoort. systeem in werking gezet. Waarbij de partij toch een absolute primaat op de macht heeft behouden. En er allerlei binnenlandse spanningen nu niet, uh, niet een uitweg kunnen vinden. En vooral de laatste paar jaar zie je ontzettend veel uh, yeah, discussies binnen China zelf. Via internet natuurlijk. Uh, ja. Via Chinese Twitter. Uh, China Weibo heet dat. Maar ook in, in, in de chemia van de macht. Van dat er toch uh, dat politieke hervormingen ononkombaar zijn. Hoe ja. men die spanningen ja. kunnen beheersen. En ja. dat is nu de grote uitdaging. Kijk, want Mao die had de legitimiteit omdat had China bevrijd van het westen en van Japan. Uh, Dung had China weer op de poten gezet van de chaos van de cultuurrevolutie, Maar zoiets groots hebben die huidige leiders niet om handen. Ze worstelen met een steeds complexere, modernere samenleving. En ze verliezen toch. Uh, ja, het is toch heel moeilijk voor, voor, voor ze om hun legitimiteit te, te bewaren. Ja, en, en natuurlijk ook een, een maatschappij die steeds meer verwacht hè? Dat is ook een hele, ja, grote, grote... Uh, hele grote rol. Ja. Uh, uh. Ik wilde jullie heel hartelijk bedanken voor dit bureau buitenland. Wim van Ekelen vanuit Den Haag. Ik hoop een volgende keer dat we elkaar weer in de ogen kunnen kijken. Heel graag. Christ Klep uh, hier in de studio en Henk Schult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 In Zimbabwe, beter bekend als de controversiële protestzanger Comrade Fatso. De muziek van de blanke zanger is verboden door president Robert Mugabe. Maar dat weerhoudt hem er niet van het in zijn liedjes op te nemen tegen de bejaarde dictator. En de mensen op te roepen het heft in eigen hand te nemen. Km, Ik rijd door Harare, hoofdstad van Zimbabwe. En het is aardedonker, ook al is het een hoofdstad, er is hier bijna geen elektriciteit. En de weg is een grote gatenkaas, dus ik moet goed oppassen waar ik uh, rijd. Ik ben op uh, zoek naar een festival hier in de hoofdstad. Ik heb dan wel een uh, gps, alsnog is het niet makkelijk om de weg te vinden... Dat het zo donker is en er zijn ook geen straatnaambordjes. Die zijn allemaal de afgelopen jaren door arme Zimbabwanen verkocht als uh, oud metaal om toch nog wat te kunnen eten. Ik hoor nu wat muziek, dus misschien kom ik in de buurt. Uh, we're at the Shoko International Spoken Word and Hip Hop Festival, here in Harare, Zimbabwe, at the main festival site, Alliance Française, which is yeah in central Harare. Sam Frei Moro, protestzanger en dichter met artiestenaam Comrade Fatso. His name is Comrade Fatso. Een jonge jongen met een hanenkam haar weggeschoren van de zijkant, strakke spijkerbroek en hoge gimpen. Dat Zimbabwe een zooitje is, economisch en politiek, al ruim een decennium. Voel je hier vanavond niet. Het is een uh, mooie, broeierige avond. En uh, onder de palmbomen luisteren we naar muziek. De boodschap van de muziek vertelt het alleen wel. En de boodschap gaat om verandering in Zimbabwe. In Zimbabwe, oké, okay, concreet en praktisch, want is het een of Natuurlijk hij vertelt me dat het duidelijk is wat moet gebeuren in Zimbabwe. De president Mugabe ja. moet weg en ze hebben een democratie nodig. Board, It's the whole, the whole is hij is ook geïrriteerd. Geïrriteerd omdat volgens hem mensen moeten It's ophouden met praten over verandering... en het heft in eigen handen moeten nemen. Hij wil mensen met zijn muziek inspireren. Welkom, welkom in het huis van honger. Welkom... Zijn album House of Hunger, Huis van de Honger, heeft veel kritiek op de regering. Hij verhaalt over de rijke politici die in luxe leven terwijl de bevolking honger leidt. En over de mishandeling en verkrachting van Zimbabwanen die niet achter de regering staan. Zijn muziek is verboden op de radio en televisie en Farai krijgt ook regelmatig bezoek van de geheime dienst van Zimbabwe. Ja, of course. I mean, we, and we have, uh, you know, often to our shows we'd have, uh, we'd have central intelligence organisations operatives coming there uh, and monitoring what we do. Uh, we're not, you know, and, and we're banned on TV, banned on radio, but we get a lot of support from people on the streets and average people. En dit festival dat mag dus wel gewoon. Uh, we've been visited yesterday by every single agency of the police department. Yeah, um, asking for, you know, our clearance who's organizing it. So they're definitely here and they're monitoring what's going on. Ze here and wel en ze houden in de gaten wat er gebeurt. What's Klaar voor vanavond? Done for tonight? Done for tonight, Yes. Done Happy Yeah, I'm happy. I think it was I think it was a good set. Time for a drink, definitely. Yeah, time for a beer. Iedereen wil moeten praten na zijn optreden en het zijn hand. It. We really enjoyed it. Thanks a lot. Thanks for coming. We really enjoyed this. Thanks. Panzo is fantastic. It's This is the house of hunger. No party, no Gara. This is the house of hunger. And we live in it. In this house, you gotta make it or break it. Volgende week kunt u luisteren naar deel 2 over Camerad Festo. Gemaakt door Alice van Gelder. Dit was Villa VPRO voor vandaag. Morgen een nieuwe aflevering. Vanaf half 4 op deze zender Radio 1. En zometeen na het nieuws van half 5 het Radio 1 journaal. Tim Overdijk is hier naast mij komen zitten. Tim, Ja, dat bet. vertel. Zijn laatste filmrol dateert van 2009. Was in de film Happy End. Rijk de Gooier bereikte vanmiddag het eind van zijn leven, 85 jaar. En de reacties hier op de nieuwsvloer van de NOS waren vooral... denk het aan de acteur, ja. waar vooral uh, glimlach, schaterlach... maar hij was natuurlijk veel meer rijk te gooien... dan alleen een komiek op het witte doek. Daarover spreken we onder meer met Maarten Spanjer. We hebben een uitgebreide necrologie klaarstaan. Andere reacties vanzelfsprekend in een uitzending... die verder vooral gedomineerd gaat worden door de G20... de economische top in Cannes. Eerste hoofdpunten met Mark Visser. Radio 1... Het NOS Tim vertelde het al, in zijn woonplaats Amsterdam is acteur Rijk de Gooier overleden. Hij leed aan alvleesklierkanker. Rijk de Gooier vormde in de jaren 50 een duo met Johnny Krijkamp, die eerder dit jaar overleed. En samen maakten ze op tv veel shows, waaronder Johnny en Rijk en een paar apart. Later speelde de Gooier in veel films, vaak als Schurk. In 1982 kreeg de Gooier een gouden kalf voor zijn hele oeuvre. Rijk de Gooier is 85 jaar geworden. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie... heeft de politieke leiders in Griekenland opgeroepen een eenheid te vormen. Hij dat ze er gezamenlijk voor kiezen om het noodpakket van de EU te steunen. Morgen begint in Cannes een top van de G20. De leiders van de Eurolanden hebben vol ongeloof gereageerd op het voornemen van Papandreou... om een referendum te organiseren over het noodpakket. En de aflossingsvrije hypotheek die moet worden afgeschaft, zegt president Knot van de Nederlandse Bank. Knot wijst erop dat de Nederlandse huishoudens met een historisch hoge schuld zitten... terwijl de huizenprijzen dalen. De regering zou maatregelen moeten nemen om die schuld te verlagen... door geleidelijk de hypotheekrenteaftrek te verlagen, zegt Knot. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. b Verkeersinformatie. Het is tot nu toe een normale avondspits... met vooral dagelijkse files in de Randstad... Bij Amsterdam valt het nog mee met de drukte. Er zijn ook weinig opvallende files bij. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat Gezoete Woude... een wat langere file van 6 kilometer. Op de A15 Europoort richting Rotterdam... voor van Plein 6 kilometer. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam... staat tussen Afrit Briele en spijkenissen 5 kilometer.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 Kijk voor het cv van Anne en voor andere kandidaten op uwvnl 50 plus. Of bel 0900 9295 lokaal tarief. UWV, werken aan perspectief. Ik zag haar net vandaag pas om half negen binnenlopen... terwijl ze gisteren al zo idioot lang deed over dat verslag. En Henk zou zijn acquisitietelefoontjes best met een minuutje kunnen verkorten. Het is toch weer extra tijd die juist hij goed kan gebruiken... voor het uitwerken van zijn kwartaalcijfertjes. Hé, hey, oude micromanager. Geef je mensen de ruimte. Daar worden ze efficiënter van. Doe mee aan de Week van het Nieuwe Werken. Kijk op jezelf.nl. Bewoners van verzorgingstehuizen zijn steeds vaker het slachtoffer van diefstal. In het consumentenprogramma Meldpunt opent psycholoog René Diekstra... morgen voor het eerst zijn zwart boek... En daarin honderden meldingen van diefstal van geld en sieraden van kwetsbare bewoners. Morgen in meldpunt 5 voor half 8, Nederland 2. Doe ook mee en win een Samsung Galaxy Tab met mobiel internet van Vodafone. Of een jaar sporten in een Achmea Health Center. Ga naar het nieuwe werken, doe Als ik zeg papieren valuta of fysiek zilver, wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com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 Wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag. We herdenken, uiteraard, Rijk de Gooier. Komiek, acteur, schrijver en nog zoveel meer. Een paar maanden na zijn kompaan Johnny Krijkamp overleed hij vanmiddag in Amsterdam. Merkel en Sarkozy zullen de Griekse premier Papandreou... straks de duimschroeven aandraaien. Ze willen hem dat referendum uit zijn hoofd praten. Zo rond half zes zullen ze elkaar ontmoeten in Cannes. En wij zijn erbij. En kan dan, hè? Niet bij die ontmoeting. Goed, de kerncentrale in Borselen is veilig. Maar er moet nog wel naar een aantal dingen goed gekeken worden. Al dus de uitkomst van de stresstest van de centrale. Wim Turkenburg leverde ideeën aan voor die test. En hij is hier na half zes de gast. Ook een uitgebreid gesprek met de president van de Nederlandse Bank. Die, net als zijn voorganger, de hypotheekrente aftrek... op de agenda van het kabinet probeert te krijgen. We zijn er tot half zeven vanavond. Hij speelde als acteur in Soldaat van Oranje, De Avonden en in Voor- en Tegenspoed. Maar het bekendst werd hij voor velen misschien wel met Johnny Kraaikamp... als het komisch duo Johnny en Rijk. Vanmiddag overleed Rijk de Gooier, 85 jaar oud. Maar de Spanjer heeft veel met hem gewerkt. Ze waren ook goed bevriend. Hij is nu aan de lijn. Goedemiddag, meneer Spanjer. Goedemiddag. Wanneer zag u Rijk de Gooier voor het laatst? Uh, ik heb nog, gisteren heb ik hem nog gesproken, of niet gesproken, maar ben ik nog bij hem geweest. En uh, ja, toen was het eigenlijk al een uh, aflopende zaak. Dus uh, ik wist eigenlijk wel dat hij uh, of vannacht zou overlijden of vandaag. Ja, nou, dacht u toen ook terug aan, aan het moment waarop u hem heeft leren kennen? W wanneer was dat? Uh, nou, ik heb niet eens tijd gehad om na te denken, want ik ben, ik, ik, de telefoon die, uh, blijft maar gaan. Dus uh, ik heb eigenlijk nog helemaal geen tijd gehad om na te denken. Nee. En, en als ik u nu vraag, uh, wanneer leerde u hem kennen? Nou, toen was ik een jaar of 18 of zo. Het was uiteraard in een kroeg. <lacht> en, toen, en toen was ik een jaar of 20 of zo. En toen, en toen hebben we een, uh, ja, een, een, een pilot van een televisieprogramma opgenomen. Een soort voorloper van baantje. Dat ik zijn assistent was. En, uh, ja, en, en, en toen uh, ja, is dat langzamerhand ontaard in een vriendschap. Ja, wat vond u zijn grootste talent? Eigenlijk vond ik zijn grootste talent verhalen vertellen. En dat, dat, dat was uh, vaak buiten uh, een camera. Maar uh, voor de camera vond ik hem als filmacteur. Uh, dat vond ik wel zijn grootste talent. Hij was zelf ook niet zo'n theaterman. Hij had het altijd over uh, ja, theater. Dan zit je in zo'n zwak gat te kijken. <laughs> dus hij had meer met film. Weet u dan ook, als u zegt, hij was geen theaterman, maar meer een filmman... waar, waar hij zelf het meest trots op was? Ik, ja, dat weet ik wel. Dat is de inbreker was dat. Het was een grote doorbraak. Daar was hij heel trots op. Het feit dat het een doorbraak was of omdat de rol hem zo goed afging? Uh, ja, een rol die op zijn lijf geschreven was. Nou, hij had ook wel iets met de onderwereld... Dat vond hij wel interessant. En hij speelde daar dus een inbreker. En, en dat was een rol die, die was op zijn lijf geschreven. En ik weet bijvoorbeeld de Hoogste Tijd waar hij een gauw voor gewonnen heeft. Uh, ja, dat, dat, ja de, hij was erg gelauwerd, maar hij snapte zelf niet, niet eens precies die rol, zei hij. Hij zei, ja, een beetje een rare oude man. Dus hij, ja... Volgens de was hij niet, in, terwijl dat vond ik een van zijn mooiste rollen was... maar daar was hij dan uh, niet zo trots op, ja, ik. De, de meeste mensen kennen hem als de grappige man, de ginnegrapper. grapper de, de Sommige mensen kennen hem ook vooral van de reclames... waarin hij dan zo'n onuitwisbare indruk maakte. Maar kon hij ook de serieuze rollen goed aan, volgens u? Ja, want ik vond juist... Uh, uh, hij, werd, hij werd natuurlijk altijd wel gebruikt voor grappige rollen... of vooral voor uh, uh, gemene mensen. Daar schrok je ook niet voor terug. Kraaikamp, die wilde eigenlijk altijd het publiek behagen, dus die, die zocht altijd sympathieke rollen. Maar Rijk wilde juist geen sympathieke rollen spelen. SS'er in De Soldaat van Oranje. Ja, En, en weet u wat dat was, dat hij geen sympathieke rollen wilde? Wat was dat bij hem? Uh, nou, hij vond sympathieke rollen vond hij gewoon niet interessant. Dat, dat vond hij, ja, eenduidige karakters, dat, dat, ja, dat vond hij niks. Hij wilde het liefde boeven spelen. Of satisten. <lacht> <Ja. lacht> en, en hij won drie keer een gouden kalf. U noemde het net ook al het gouden kalf. Maar eentje bijvoorbeeld gooide hij weg toen hij bij u in de taxi zat. Waarom was dat? Uh, dat ja, hij, hij, hij, was, hij had het gouden kalf net gewonnen. En toen moest hij in de rij staan om een, een, een consumptiebon uh, te versieren. En ik trof hem eraan, scheldend en tierend. En ik had net uh, een taxiavond had ik achter de rug... En toen heb ik besloten, ik zeg tegen Rijk, god, zou je datzelfde verhaal, dat gekanker, zou je dat nog in de taxi willen herhalen? Nou, en dat deed hij toen. Ja. En toen kwam spontaan in hem op om dat ding eraan uit te gooien. En voelde hij zich wel erkend? Ja, hij had geen reden om uh, zich niet erkend te voelen. Ik bedoel, hij heeft drie gouden kalver gewonnen, een gouden beeld, zag ik gisteren ook bij hem staan. Dus nee, herkenning had u wel. Goed. Dank Zeker. dat wij met uh, u over hem konden spreken. Volgens mij heeft u inmiddels weer 30 oproepen gemist. Dus ja. ik zou zeggen: sterkte met het verwerken hiervan. En ook sterkte met de rest van de dag. Oké, okay, dankjewel. Maarten Spanjer. En op onze website: een uitgebreide necrologie en video en audio. En onder meer ook het video'sje van uh, um, Rijk de Gooier met Maarten Spanjer. Waarbij hij in het programma van Spanjer Taxi: Dat Gouden Kalf uit het raam. Mietert, smijt. Ik heb het net even bekeken. Zo gebeurt het. Erg grappig. Goed, dan gaan wij naar uh, Cannes. De Griekse premier Papandreou zit als het goed is nu in het vliegtuig naar Cannes. Uh, daar zitten twee regeringsleiders die hem dringend willen spreken. De Franse president Sarkozy en bondskanselier Merkel. Het gaat over het omstreden referendum natuurlijk... dat Papandreou in Griekenland wil houden. Angela Merkel zegt dat er afspraken zijn met de Grieken... en dat ze duidelijkheid wil van Papandreou. We hebben een programma met Griekenland uh, vereenbaard in de laatste week. En vanzij de Europese Unie, jedenfalls voor Nederland, kan ik dat zeggen... willen we dit programma ook omzetten. Daarvoor brauchen we maar klarheid. En genau dazu dient het gesprek. Duidelijkheid, daar dient dat gesprek voor. Vondskanslie Merkel in Cannes, waar morgen de G20 wordt gehouden... is inmiddels een correspondent rond linker. Ron Merkel wil dus helderheid. Ze zei het, ze konden niet helderder zeggen. Kunnen we zeggen dat Papandreou echt op het matje moet komen daar? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, hij moet in ieder geval uitleggen waarom hij de andere Eurolanden verrast heeft... met die aankondiging dat er mogelijk een Grieks referendum komt. Gast hier uh, is de Franse president Sarkozy. Nou, die wekte in ieder geval de indruk dat hij er geen rekening mee hield. Uh, de verwachting was dat de Europeanen een deal hadden gesloten. En de G20 van morgen was de ideale gelegenheid om die Europese eenheid te tonen. Dat valt nu misschien ook in het water. En vandaar dat je Merkel ook heel voorzichtig zo net al hoorde suggereren... dat er misschien wel consequenties zijn aan... Uh, dat vermeende referendum, hè? dat er misschien wel de volgende tranche aan noodhulp aan Griekenland, 8 miljard euro, dat die in gevaar komt als dat akkoord met Europa in twijfel wordt getrokken. Dat zijn de eerste beschietingen. Veel zal dus afhangen wat er vanavond hier met Papandreou bereikt wordt in Cannes. Ja, want het eerste obstakel is natuurlijk dat referendum... waar nu ook de Griekse regering van heeft gezegd, dat gaan we doen. Waarom zijn de Duitsers, waarom zijn ook de Fransen zo tegen dat referendum? Ja, Uiteraard omdat er uh, ten eerste een gerede kans is dat het akkoord... Uh, zoals het bereikt is in Brussel, verworpen wordt door de Grieken. Maar ook omdat als er een referendum komt... en dat moet dan helemaal georganiseerd worden uiteraard... dat dat betekent dat de uitvoering van het akkoord vertraging oploopt. Er blijft dan onduidelijkheid. En dat zie je vandaag al. Bijvoorbeeld uh, het Europese noodfonds EFSF maakte bekend... ...kent dat het voorlopig afziet van uh, een obligatieprogramma voor Ierland van 3 miljard euro. Allemaal vanwege de onrust op de markten door het eventuele Griekse referendum. Bovendien, uh, banken beginnen nu ook al te zeggen... ...zolang er onduidelijkheid is, hoeven wij ook niet te beginnen aan de uitvoering van ons aandeel in het reddingsplan. Kortom, een Grieks referendum hangt echt ja, als een zwaard van Damocles hè, boven deze G20-vergadering hierin kan. Ja, goed, een, een indringend gesprek dus vanavond. Hoe laat gaat het allemaal gebeuren? Straks rond zes uur begint het met het Duits-Franse bespreking, hè, waar dan ook vertegenwoordigers van het IMF bij zijn. Daarna heeft de Franse president Sarkozy een diner met de Chinese premier Hu Jintao. Uiteraard om ook te praten over een eventueel Chinees aandeel in het Europees reddingsplan. En dan daarna, rond 9 uur is hier de verwachting, dan is het overleg met Papandreou gepland. Dat dus in aller eil georganiseerd is, want ja, morgen begint hier in Cannes de G20 pas echt. En Merkel en Sarkozy willen duidelijkheid. Vanaf de Franse Riviera, Ron Linker, dankjewel. We praten door met Paul de Grauwe, econoom, hoogleraar van de Universiteit Leuven. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is natuurlijk best wel jammer dat we daar vanavond niet bij kunnen zijn. Hoe schat u het in? Hoe pakken Merkel en Sarkozy die ontmoeting met pap aan? Ja, dat zal inderdaad niet gemakkelijk zijn, hè, omdat er daar ook uh, heel veel binnenlandse uh, Griekse politiek mee gemoeid is... En, uh, uh, ik begrijp dus dat uh, Papandreou zijn positie uh, politiek toch niet zo stevig is. Dus uh, het is niet gemakkelijk om, om dat te doen. Echt zo bijvoorbeeld gaan dreigen met uh, we gaan weer het geld niet geven. Zou wel in eigen voeten kunnen schieten zijn. Hè? Omdat uh, de kans dat uh, dan uh, een nee uitkomt uit de referendum alleen maar groter wordt. Ja, en kan Europa überhaupt dat zonder schade doen? Die geldkraan richting Athene dicht draaien? Ja, dus uh, ik denk dat dat inderdaad geen goede oplossing zou zijn. Dat uh, zou alleen het conflict intensifiëren en, en, en dus ons, ons eigenlijk niet helpen. Dus uh, ik denk dat dat een verkeerde aanpak zou zijn. En hoe schat u de gevolgen in van zo'n referendum als dat er komt? Nog even los van de vraag of Griekenland dat geld nu wel of niet krijgt? Wel, natuurlijk uh, het, het, het grote probleem van het referendum nu als dat er komt... dat is dat er toch heel veel onzekerheid uh, over de financiële markten en over de economie zal um, stellen, hè? Dus, en, en, en dat betekent in de aandelenmarkten of vooral in de obligatiemarkten bijkomende druk. Hè? Dus de beleggers die bevreesd zijn voor wat er kan gebeuren in Griekenland... zullen nog meer Italiaanse, Spaanse, Portugese obligaties verkopen... met het gevolg dat de rentevoeten daar nog meer stijgen... en dus die landen in, in grote problemen terechtkomen. En bovendien zal die uh, onzekerheid ook de economische conjunctuur negatieve invloeden. Veel bedrijven die, die zitten nu te wachten die, die durven hun investeringsprogramma's die ze in de pijplijn hebben niet uitvoeren. En als iedereen tegelijkertijd investeringen uitstelt ja, dan, dan hebben we een grote schok op de economie. Dus dan gaat die ineens achteruit. En, en dat is ook allemaal slecht nieuws. Had Van Rompuy hadden de Europese leiders dit kunnen voorkomen, denkt u? Wel de paradox is toch dat Griekenland een heel klein land is, dat vertegenwoordigt 2% van het bruto binnenlands product van de eurozone. En dat dat zo'n invloed uitoefent op de rest van de eurozone, dat, dat zegt eigenlijk alleen maar dat de eurozone zwak is, de instellingen van de eurozone bijzonder zwak zijn, dat ze dat niet aan kunnen. En dus bij de laatste top van vorige week is dat ook gebleken. We hebben we hebben de, de, het noodfonds wat versterkt, maar dat is duidelijk onvoldoende. Dus we willen niet verder gaan om dat te verstevigen met het gevolg dus dat, dat de eurozone voortdurend onderhevig is aan, aan relatief kleine schokken en, en die het voorbestaan zelf in gevaar brengen. Ja, We weten nog niet precies wat de Grieken voor gaan leggen in het referendum. Mogelijk uh, is dat alleen het hervormingspakket voor Griekenland. Je hebt natuurlijk ook nog dat, dat noodfonds in Europa... wat uitgebreid uh, wordt, hè. tenminste dat was de bedoeling. Dat, daar zijn afspraken over gemaakt. Dat is belangrijk met name voor Italië. Kan Europa doorgaan met het vergroten van dat uh, noodfonds... zonder verder steun van Griekenland? Ik denk dat... Het noodfonds zoals dat nu geconcipieerd is, um, geen goede weg is. Um, da, dat noodfonds zal nooit goed kunnen functioneren. Het heeft onvoldoende middelen, zelfs met de uitbreiding die deze week is beslist. Hè, naar duizend um, miljard euro, dat blijft onvoldoende. En um, dat betekent dus dat het heel weinig geloofwaardigheid zal hebben. En, en dat is nu ook gebleken. Hè? Dus uh, um, het Noordfonds kan niks doen. Um, de enige die wel iets kan doen, dat is de Europese Centrale Bank. Ja, en misschien China ook. Hè? Want uh, vanavond is er ook een ontmoeting met de Chinese president. Um, vorige week zijn er al delegaties gegaan richting China om, om geld te vragen. Wat denkt u, um, is die kans kleiner geworden nu dit gedoe met Griekenland is ontstaan? Wel, Ik denk dat er in Europa heel veel wishful thinking is over, over China. China zal weliswaar wat willen bijdragen, maar dat zal ook onvoldoende zijn om Europa recht te houden. Trouwens, ik zie niet goed in waarom de Chinezen dat zouden willen doen. Uiteindelijk uh, zitten zij geconfronteerd met een contradictie. Huh? So, uh, dus zij zouden geld moeten inbrengen, terwijl de Europeanen zelf het niet willen doen. Um, so de Chinezen gaan dus met andere woorden in elk geval slechts kruimels kunnen aanbieden. Um, wij alleen kunnen het oplossen. Hè. Dus het is, het is gewoon verkeerd Want te de denken dat de Chinezen ons uit penarie kunnen helpen. Ja, en als u Sarkozy en Merkel mocht adviseren... wat luidt uw korte maar krachtige advies aan hen? Wel, eigenlijk kunnen die twee relatief weinig doen. Dus het is de Europese Centrale Bank die op dit moment, op dit crisismoment... de enige instantie is die dat kan doen, die, die, die de crisis kan beheren. Door? Door aan te kondigen dat ze bereid is in die obligatiemarkten, Italië, Spanje, eventueel Portugal en Frankrijk en België, op te treden die obligaties aan te kopen om te beletten dat de prijs verder zou dalen. En als het signaal geeft dat krachtig genoeg is, dat ze dat in elk geval zal doen en al haar munitie zal gebruiken. En die is in feite oneindig. Ja, een centrale bank kan ongelimiteerde hoeveelheid geld creëren. Als ze dat aankondigt, dat ze dat in elk geval zal doen... Ja. Um, dan zal ze weinig moeten kopen. Uw advies aan de ECB. Paul de Grouwe uh, van de Universiteit Leuven. Ik dank u wel. Graag gedaan. Dag. Straks meer over de geheime depots met verboden wapens... die Kadhoffi had in Libië. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Dit is een normale avondspits met vooral dagelijkse files in de randstad. Bij Amsterdam valt het mee met de drukte. Er zijn weinig opvallende files bij. De langste file staat op de A15 Europoort richting Rotterdam. Voor Knoopendvaanplein 14 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. De kerncentrale in Borselen kan heel wat hebben overstromingen... waarbij het water 8 meter hoog staat, stroomuitval... een pak sneeuw van 18 meter en zelfs een neerstortend vliegtuig. Veilig genoeg dus, maar het kan nog veiliger. Er zijn wat details te verbeteren en daar wordt nog dit jaar mee begonnen. Dat blijkt uit de resultaten van de stresstest die vandaag werden gepresenteerd. Trudy van Rijswijk in Borselen. Op het terrein van de kerncentrale staat het vol met hoogspanningsmasten. En in één daarvan metertje of tien van mij vandaan, zitten drie mannen te werken aan die leidingen. Eentje zo uit, hoi, wat doen jullie daar? Wat doen jullie daar? Is er iets kapot? Ja. Wat zegt u? Zijn oude isolatoren helemaal verroest aan die armaturen en moeten nieuwe doen ze erin. Gevaarlijk werk, maar het zorgt er wel voor dat wij stroom hebben. Inderdaad, als we, als we het niet goed onderhouden dan uh, valt alles uit en uh, dan heb je een probleem. Dan hebben we een probleem, ja. De mannen zeggen we hebben een probleem als er de stroom uitvalt. Wat duidelijk is geworden in de presentatie is dat hier een probleem ontstaat bij de kerncentrale als er niet meer gekoeld kan worden. Ike Heurlings van Greenpeace. Gerustgesteld? Nee, wij zijn zeker niet gerustgesteld. Het resultaat van de stresstest laat zien dat er allerlei mankementen in deze kerncentrale hier in Borselen zijn... waar blijkbaar een kernramp in Japan nodig was om dat aan te tonen en om dat, nou ja, daar nu verbetering in te treffen... Maar het is gewoon een feit dat zo'n kerncentrale nooit 100% veilig is. Er is altijd een kans dat er iets mis kan gaan. Nou, en de gevolgen daarvan van zo'n ramp die zijn niet te overzien. Dan krijgen we hier situaties zoals wat we in Japan hebben gezien. Nou, als iemand echt kwaad wil in zo'n centrale... dan kan je allerlei uh, zeer absurde scenario's je voorstellen... die hele ernstige gevolgen kunnen hebben hier in Borselen. Een eindje verder op het terrein. Een soort van container. Uh, Jan van Capelle, u bent de baas hier bij deze centrale... Wat is dat voor een ding? Daar staat een uh, noodstroomdiesel in met eigen brandstofvoorraad. En die kunnen we rijden naar een plek waar we stroom nodig hebben... als alle normale noodstroomdiesels, alle vijf, niet zouden werken. Ja, oh, want dat was een van de punten die u wilde verbeteren, hè? Uh, We hebben bij de vorige evaluatie gezien dat deze noodstroomdiesel uh, natuurlijk prima is... want hij voldoet aan zijn eisen. Maar in geval van overstroming zouden we hem niet meer kunnen gebruiken. Waarom niet? Omdat hij dan onder water staat. En daar zouden we een tweede moeten hebben... Of deze op een andere plek neerzetten. En dat daar is een uh, brandweerding, een, een crashpender heet het geloof ik officieel hè? Dat klopt, dat is een speciaal voertuig om grote uh, oliebranden te blussen en uh, blus met schuim. En dat hebt u aangeschaft voor het geval er een vliegtuig gecrasht? Dat klopt, Dit, deze komt ook van een vliegveld af en is speciaal voor dat soort situaties bedoeld. Dat is meteen een van de punten van kritiek van Greenpeace, die zeggen van ja... Als er echt een paar vliegtuigen in die centrale vallen, of een andere terroristische aanval die behoorlijk is, dan gaat het gewoon mis. Daar heb je een heel groot vliegtuig voor nodig. En die schade die hebben wij beoordeeld en gekeken wat kan de centrale allemaal hebben voordat die faalt, voordat het tot een grote lozing komt. En kan die eigenlijk wat hebben? Hij kan behoorlijk wat hebben. Ik vind het toch een beetje raar dat de Europese Commissie heeft gezegd... Uh, vrienden, jullie hebben allemaal een kerncentrale en dan gaan jullie je eigen kerncentrale keuren. Wat is daarachter de redenering? De Europese Commissie heeft ten eerste voorgeschreven wat je moet doen en hoe je het moet doen. En de volgende fase, de andere, alle andere Europese toezichthouders... gaan begin volgend jaar nog een keer over ons rapport heen... om te kijken of wij dat goed en volledig hebben gedaan. Tevredenheid dus bij Borstelen zelf. Na half zes spreken we met kernenergiedeskundige deskundige Winturkenburg... om te kijken of die tevredenheid wel terecht is. Willem Willemijn Hubert is hier met het weer. Goedemiddag Willemijn. Hi. Het is een dag met een beetje twee gezichten. Grijs ja. en grauw begon het. Uh, nu zie je hier in ieder geval de zon schijnen. O hoe is dat in de rest van het land? Ja, de, in het hele land begon het echt heel erg grijs en grauw. En het was ook helemaal niet zo zacht uh, vanochtend. Het was zelfs een beetje frissig. En inderdaad, hier in het midden van Nederland kwam de zon er goed bij... maar in het noorden van het land heeft het heel lang geduurd... voor de bewolking eindelijk weg was. En ja, het loopt tegen vijf uur, dus de zon begint langzamerhand ook weer wat te verdwijnen. Dus heel veel zon hebben ze daar vandaag niet, uh, niet gezien. En in het zuidoosten van Nederland eigenlijk ook niet. En de vooruitzichten blijven zacht. Waar komt dat door? Ja, Het blijft zacht. Het heeft te maken met een hoge drukgebied dat uh, bij ons in de buurt ligt. En dat zorgt voor een aanvoer van warme lucht vanuit het zuiden. Dus eigenlijk is de windrichting gewoon heel erg belangrijk. Maar het kan ook maar zo zijn als het hoge drukgebied de een of de andere kant op uh, verhuist. dat het weer echt totaal om gaat slaan. Dus, uh, dus dat wil niet zeggen dat we een prachtig weekend krijgen. zoals de afgelopen weken. Nou, tot, tot met het weekend ziet het er nog heel gunstig uit. Er is wel veel meer bewolking en de kans op wat regen. Maar het blijft in elk geval behoorlijk zacht. Willemijn Hubert, dankjewel. Toen hij er nog voor het zeggen had in Libië, werkte Moammar Gaddafi vrijwillig mee aan het opruimen van zijn voorraad chemische wapens. VN-inspecteurs mochten het land in om toe te zien op de vernietiging ervan. Maar nu die dood en begraven is, blijkt dat Gaddafi stiekem toch de beschikking had over een flinke voorraad verboden wapentuig. Defensiedeskundige Kokolijn, goedemiddag. Goedemiddag. Het leek dus mee te werken. Met inspecties dachten wij dus al die tijd. Dat was de dus schijn. Hij was in 2003, 2004 was hij betrapt op een nucleair transport. Um, echt op heterdaad betrapt. Een schip werd nee. aan een ketting gelegd. En toen hebben de Amerikanen en de Britten vooral tegen hem gezegd... nu is het uit, Gaddafi, uh, speel open kaart. Wat heb je allemaal te verbergen op dit gebied? En toen bleek dat hij nog een hele voorraad chemische wapens had. Biologische wapens, dat viel te verwaarlozen. Maar hij had daarnaast ook dus nog... Uh, een geheim nucleair programma. En toen heeft hij inderdaad beterschap beloofd. Uh, dat was ook de reden dat hij eigenlijk weer in de armen werd gesloten... door mensen als Blair en Berlusconi en zelfs op bezoek mocht bij Obama. En toen heeft hij toch, blijkt nu, de zaak een beetje bedonderd. Want hij zei, ik heb maar één opslagplaats waar ik eigenlijk vooral chemische wapens maak. Dat nucleaire programma, dat mogen jullie helemaal hebben. Daar zal ik helemaal gewoon van afzien. En die chemische wapens, die zal ik vernietigen... Dus ik sluit mij aan bij het chemische wapenverdrag. Maar wat blijkt nu, er is in de woestijn nog een geheime opslag plaatsgevonden... waar wat ja, chemische troepen is gevonden, want veel meer dan dat was het ook niet. Hij had het nog wel kunnen gebruiken misschien. Maar um, die chemische wapens hebben ook een houdbaarheidsdatum... dus het gevaar is nou ook weer niet overdreven groot geweest. Maar hij had met die spullen die geheim waren... Uh, had hij had natuurlijk ook uh, eerlijk spel moeten spelen, dat heeft hij niet gedaan. En behalve chemisch spul is er ook nucleair materiaal gevonden, wat precies? Ja, um, aanvankelijk is zelfs gezegd en is zelfs enige onrust gezaaid... door het bericht van, goh, we hebben ook nog nucleaire wapens ontdekt. Dat is niet het geval. Uh, het gaat om uh, stralingsmateriaal... wat je zou kunnen verwerken in zogenaamde vuile bommen, dirty bombs... Dat zijn dan bommen die toch wel hele lage dozen straling geven. Die erg veel paniek natuurlijk veroorzaken. Want je moet er toch liever niet mee in aanraking komen. Maar het zijn geen, het zijn geen atoomwapens. Ja, nu weten we dat deze informatie komt van de Libese expert Safi Adin. Die deel uitmaakte van de geheime cel. Die die plaatsen bewaakte tijdens het conflict in het afgelopen jaar. Maar hoe groot is nou daadwerkelijk het gevaar geweest. dat Gaddafi ze zou inzetten tegen de opstandelingen? Ja, dat weten we niet helemaal. Aan de andere kant, we horen nu. Deze Safi Ad-Din zeggen, nou, de kans is toch niet zo groot geweest... want Gaddafi wist waarschijnlijk dat Amerikanen... Uh, en ook wel mensen van, de Libische, van het Libische verzet... dat die uh, op de hoogte waren... Um, en dat die voortdurend Gaddafi ook uh, in de gaten hebben gehouden. En ik durf eigenlijk nog wel een stap verder te gaan. Ik denk dat Gaddafi gewaarschuwd is. zullen we allemaal nog wel een keer horen in Wikileaks of andere documenten... maar dat Gaddafi echt de verstaangegevens van denk om. als je het lef hebt om deze dingen te in, te, in te zetten... En op een gegeven moment was men inderdaad bang voor dat hij in staat zou zijn... om chemische wapens tegen zijn eigen opstandelingen in te zetten. Um, dan zullen we je weten te vinden. En dat zal hem ervan hebben afgehouden. Een tipje van de sluier, want er is natuurlijk veel en veel meer gebeurd... achter de schermen tijdens die maanden durende burgeroorlog. Kokolijn, hartelijk dank voor deze toelichting. Na vijf zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan contact met Griekenland. Krijgt het plan voor een referendum inmiddels wat meer duidelijke contouren? Waar moet het over gaan? Wanneer wordt het gehouden als het aan de premier ligt van Griekenland? En is het bindend of niet? We hopen het zometeen te horen van Connie Keese. Tot zo, na vijf zijn we terug. Elke werkdag, BNN Today. Hey, nu heb je die gast wel eens gezien. Wat een stupide hoofd heeft hij. Nou, maar dat zie je ja. bijna niet, want hij is drie meter hoog. S'avonds om half negen op Radio 1. Ja, het is ook een never-ending story, hè, de euro. We gaan er nog veel van horen, ben ik bang, de komende maanden. Het is je werk, Peter. Dus oh op. ja, nou, oké. Okay. <laughs> Morgen weer. Luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Kijk voor het cv van Lot en voor andere kandidaten op uwv.nl 50 plus. Of bel 0900 9295 lokaal tarief. UWV. Werken en perspectief. Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. That's the speed of yellow. DHL Express. Excellence. Simply delivered.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 Kans op een luxe weekend met drie vrienden op de hoogste mountain van Nederland. Ga naar de DHL Nederland Facebookpagina en like ons. Dit is Radio 1.